met het NOS journaal. In Den Haag heeft de politie ingegrepen bij een lavade demonstratie. Toen de sfeer dreigend werd werden ze gedwongen te vertrekken. Eerder op de middag produceerden op het Malieveld 7.000 tot 10.000 cultuurliefhebbers. Tijdens het debat in de Tweede Kamer zeiden de oppositiepartijen dat ze vrezen voor een enorme kaalslag in de sector. De coalitiepartijen steunen de kabinetsplannen, zei het met pijn in het hart.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 Bij de brand vanmorgen in het zorgcentrum in Nieuwegein zijn negen mensen ernstig gewond geraakt. Alle gewonden hebben ademhalingsproblemen. Vanochtend brak in verpleeghuis de Geinse Hof brand uit op het dak van het zorgcentrum. Alle 150 bewoners moesten worden geëvacueerd. Veertig mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Negen van hen zijn er slecht aan toe. De Nederlandse bank is bijna drie jaar geleden beroofd van kwart miljoen euro... De medewerker zou de dader zijn, maar toen de diefstal werd ontdekt was hij al weg. Hij was naar het buitenland gevlucht. Hij is nog altijd spoorloos, reden waarom hij over twee weken bij Verstek terecht staat. En dan het weer vanavond en ook vannacht zwoel met temperaturen rond de 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met temperaturen van 30 graden op de wadden tot plaatselijk 35 in het zuidoosten van het land. In de loop van de middag en avond regen en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Daarna, vanaf woensdag, flink koeler. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Aan het einde van de spits worden het ineens een stuk drukker. Er staat nu 140 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar is het langzaam rijden tussen Amersfoort Noord en Barneveld over 9 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding, maar daar zijn alle rijschokken weer vrij. De A10 de ring Amsterdam die is afgesloten bij knopen de Nieuwe Meer na een aanrijding. Op de A15 Europoorde richting Rotterdam tussen de knopen de Benelux en Vaanplein staat 5 kilometer. Verder richting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 Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Service Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis.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 But we both know we fool ourselves. Cause night. And Die een tijdje hier in Nederland heeft gewoond En dan noem ik Joey Tempest The Place to Call Home Zo heet de cd die hij toen heeft opgenomen hier in Nederland En We Come Alive is een van de nummers Die daar staat door hem Zelf geschreven En dit is ook zo'n prachtig nummer van diezelfde cd Under the Influence Maybe you've taken on a different name Tired of playing everybody else's game Maybe you're living in a jealous town Oh, so tired of rumors going round What we do under the influence of love Maybe you try out a new set of clothes Begin to like the things that you hated the most There ain't no rule, there ain't no circumstance Save you, baby, now when you're in a trance. What we do under the influence of love? Yeah, hush now, baby, don't cry. To make it right, we have to Just can't wait. Maybe you'll see the world a different. Ways. En ook dit nummer is door hem zelf uh, geschreven En Tessa Niles, Katie Kissoen, hey, die kennen we nog hè? En Carol Kenyon, zij hadden de backing vocals in Under the Influence of Love Had ik al gezegd, welkom bij deze uitzending van Muzieker hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes Ik dacht het niet, hè Nou, bij deze dan Brian Adams, tonight we have We we'll save ourselves a bottle it on a Tuesday, let it go straight to our heads, and we'll eat from good china, I make love on linen sheets, just like there's no tomorrow, no we'll surrender, number van Brian Adams, tonight we have the stars that was uh, redelijk new kan me niet omgaan dat uh, het hoesje een beetje een uh, aanklacht is. Pele, zo heet deze formatie. En de Sports of Kings, zo heet de cd. En op die uh, cd, op het hoesje, daar staat een foto van een uh, afgeschoten hert. En een gans, met een geweer erbij, een jachthoorn erbij, een groot mes erbij. Echt zo'n beetje zo van, ja, dat is nou de sport van de koningen, beesten afschieten. Maar dat kunnen wij dus ook. Dat is een beetje wat Pele wil zeggen met deze cd. Althans, met de foto op die cd. De formatie Cluzo En zij hebben Heinwee. <lacht> Misschien wel naar Nederland. Op mijn rug in het zand liggen uren te staren. Naar een ster in de nacht in de koude woestijn. Dit heb ik hier nog nooit ervaren. Maar ik voel zo'n drang om bij je te zijn. Dat opgaan in het avontuur, die stalen kist die ik bestuur. Het is overweldigend en stoer. Opeens ligt er hij mee op de loep Ik zou Ik is een sprong in het duister Elke stap die ik zet is geïmproviseerd Ik heb naar niemand ooit geluisterd En ben altijd wel ergens een verder geweest Maar hier ver weg van elk rumoer Ligt er hij mee op de loer En verslindt me keer op keer Dus we hebben... Zal liever bij je zijn, wil liever bij je zijn. Vijf dames die luisteren naar de naam The Sisters of Glory Thelma Houston, CC Penniston, Phoebe Snow Louis Walden en Albertina Wolken Good news in hard times, zo heet deze CD en het klinkt allemaal een beetje gospel -machtig. rough side of the mountain oh, Lord. I'm surprised so But as I go from day to day, I can hear my Savior say, trust me child, I'll hold your hand, I'm coming up, yes I am, on the rough side, on the rough side, oh. Sisters of Glory Die bewijzen wel dat uh, ja, gospel music niet echt altijd heel erg klauw hoeft te zijn hè? I'm coming up, The Sisters of Glory, good news in hard times Moet je zich voorstellen, u staat in een hele grote zaal Laat we zeggen, ahoy Dik donker er komt een vent op het podium en die begint op deze manier. En dan weet ik zeker dat die gewoon kippenvel krijgt. Zeker als je dan een fan bent van de formatie fragment The Dream of Orchid, zo heet deze cd. Het eerste nummer van die cd is Back to Basic. Dit is een beetje minder, uh, minder spectaculair als het begin van Back to Basic En dit zijn, noem het maar een beetje, keltische klanken The Gift of Love van Cecil Plenty, the redemption center de big, uh, nee, the boy Who spent his skin Een heel vreemd pietje eigenlijk, hè? En dit, dit is Sandra U heeft het misschien al in vele uitvoeringen gehoord Maar dit is toch wel de meest leuke Althans, naar mijn mening Misschien herkent u het al een beetje, hoor Nights in White Center. Nights White Zij vader ga je mee De wind die is nu gunstig Dus ik neem een vlieger mee In zijn ene handen vliegen In de andere de brief Ik kon hem niet begrijpen Maar toen sprak een zoontje lief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 Of uh, is het nou net andersom? Is het uh, Litouw samen met André Hazes? Nou, hij haakt er nogal in wat betreft het stoppen. De Vlieger, een van de bekendste nummers, denk ik wel, van die uh, André Hazes. Fel Shazar. Falling is a form of lying. How can you just close your eyes in the face of adversity? How can you go on telling yourself lies? It seems such perversity. I was hoping we'd all reach the stage Where suddenly not anything goes Not so much a point of age But just having some sense, I suppose How come you look so good? You only know half of what you should locate the pain or just delete They speak What they say hurts And nobody cares This kind of thing Happens about Twice a week Just when the seams Are evenly placed Whispers come down Like beads of doubt Your friend with the answers He's totally spaced This must be what Your ex was talking about How come you look so good You only know half Of what you should If I were you I would consider crying Tell me I know he says it's all a state of mind Ja, vallen is zelfs een vorm van vliegen. Maar ik vind het neerkomen altijd zo vervelend. Hè? Nederlandse formatie Nick en Simon. Het leven van een ander. Ze weet niet wat te doen. Alles wat ze wil is haar aangeleerd. Ze hunkert naar de rol. Stelen Nick iemand, Simon, een formatie die uh, nogal uh, succesvol is uh, de laatste jaren hier in Nederland. Hè? Blackwater Blues, BB King. Het regent vijf dagen. De skies turned black at night. The de En zover het ritme van GFM. Via de kabel op 104.5.